Citydijkers met het NOS Journaal. Het kabinet heeft een crisisplan opgesteld om eventuele dieseltekorten op te vangen. Vanaf zondag mogen EU-landen geen druppel Russische diesel meer invoeren. Op dit moment leidt dat niet tot tekorten, maar de regering wil voorbereid zijn als dat toch gebeurt. In het ergste geval worden sectoren aangewezen die nog wel diesel kunnen krijgen, zoals hulpdiensten, supermarkten en uitvaartbedrijven. Er is een reservevoorraad aangelegd waarmee Nederland 90 dagen vooruit kan in het geval van een dieseltekort. Bij natuurbranden in Chili zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. In de getroffen regio's is momenteel sprake van een hittegolf. Door de droogte, hitte en harde wind ontstaan op allerlei plekken branden die moeilijk te bestrijden zijn. Van de 150 natuurbranden die nu woeden in Chili is de helft nog niet onder controle. Elon Musk heeft investeerders niet misleid... toen hij in 2018 meldde dat hij van plan was om zijn autobedrijf Tesla van de beurs te halen. Die aankondiging op Twitter leidde tot een run op Tesla-aandelen... wat de prijs flink opdreef. Toen later duidelijk werd dat Tesla helemaal niet van de beurs zou worden gehaald... daalde de prijs weer. Investeerders zouden daardoor gezamenlijk tot 12 miljard dollar zijn verloren... en spanden daarom een rechtszaak aan tegen Musk... Maar de jury vond niet dat de Tesla-eigenaar aansprakelijk is voor hun verliezen. De politie heeft geen illegale Chinese politiebureaus kunnen vinden in Amsterdam. Ze ging op onderzoek uit op verzoek van het stadsbestuur... nadat in oktober vorig jaar RTL Nieuws en Follow the Money hadden bericht... dat China zo'n illegaal politiebureau in Amsterdam zou hebben. Volgens burgemeester Halsema zijn er geen locaties gevonden... En er ook, waren er ook eerder geen aanwijzingen dat er Chinese politiebureaus in de stad zouden zijn. Het weer af en toe wat regen bij een graad of 7. Overdag blijft het bewolkt en dan verspreid, valt verspreid over het land ook wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 You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 Open! CRO- The yeah. me 1k en ik tover de 10 Ik hoef daarvoor niet naar Bali Je hebt die onzin gezien Money stekken stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga dik je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien Ik heb een bochel en een bodycount van 2 Maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace Stop met werken als ik 30 ben Ja toch neef ik hoef niet te wachten Op mijn fondsjes en mijn AOE Klop klop, donder op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 Is ze de jacuzzi van de vak alweer weer Geef 1k en ik tover de 10 Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je hebt die onzin gezien Mooi, die stekken, stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga dik, je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien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 naar doe, zoek ik daily, noem me blind net als Charda. Jij laat bij het stoplicht je bici afslaan. Tot 2000, zelfs die boemers zien mijn hard gaan. Jij ja, ja, had op de game in Tove naar je grafbaan. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag, en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde.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 Ik niet weten, ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien, ja.